Uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanmiddag was er even gedoe bij een belangrijke vergadering van ING. Activisten van Milieudefensie en Extinction Rebellion waren daar ook en hielden spandoeken omhoog. Daarop stonden teksten over dat de bank moet stoppen met fossiele brandstoffen. ING, stop met het financieren van de klimaatcrisis! Ook stampten ze met hun voeten op de grond en zongen ze een klimaatlied. Het vond de voorzitter niet zo leuk. Die waarschuwde meerdere keren dat ze moesten stoppen en dat hij anders de politie zou inschakelen. Uiteindelijk gingen de activisten zelf weg. In Soedan is net een, net een tweede Nederlandse evacuatievlucht vertrokken. Het toestel is onderweg naar Jordanië, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoeveel mensen er aan boord zijn, zeggen ze er niet bij. Buitenlandminister Hoekstra zei eerder wel dat met de vorige vlucht ongeveer 60 Nederlanders zijn weggehaald uit Soedan. In het Afrikaanse land is het al weken onrustig door een oorlog tussen een militaire groep en de regering. Zo'n tien mensen zijn gisteravond verhaal gaan halen bij de zorgboerderij in Groningen... na de uitzending van Undercover in Nederland. In de aflevering waren schokkende beelden te zien. De gehandicapte bewoners werden onder meer vernederd en mishandeld door werknemers. Wat doen ze daar dan? Nou, zeg maar bewoners vastbinden, water overheen gooien. Als ze aan het gieren zijn, worden ze gelijk bekogeld of komt er brood in hun luier. Van de groep mensen die langs ging bij de boerderij is niemand opgepakt. Toen de politie vroeg of ze wilden vertrekken, deden ze dat ook. 170.000 euro. Hier in Nederland kun je er geen huis van kopen, maar in Schotland heb je er een heel eiland voor. Als je wil kun je nu het piepkleine eilandje Barlocco kopen. Dat ligt bij de Schotse zuidkust. Het eiland is ongeveer 50 voetbalvelden groot en je kunt er alleen per boot komen. Als het app is kan je zelfs lopend of met een grote auto naar je eigen eilandje toe. Als je serieuze interesse hebt moet je wel snel zijn. De makelaar zegt dat er al 50 mensen interesse hebben.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 Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht ben bij je bijna een uur lang onderweg tussen Breukelen en Knoop met Oude Rijn. staat 14 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan omrijden via Hilversum over de A1 en de A27 als je richting het zuiden wil. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Knoop met de Hoek en Roelevarensveen een kwartier vertraging En de A9 naar Alkmaar tussen Bad Oeverdorp en Beverwijk Oost 14 kilometer. Door een ongeluk is de rechterreis ook dicht en dat kost je nu 35 minuten extra. Op de A27 van Almere naar Gorke.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 6.9 punt negen. heard these words Over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 we hope resisting the pain For the war of yesterday Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Uit Soedan is opnieuw een vliegtuig met Nederlandse evacuees vertrokken naar Jordanië. Het is niet bekend hoeveel mensen er aan boord waren. Afgelopen dag vertrokken al 15 Nederlanders met een evacuatievlucht. Het kabinet wil NS financieel helpen om de belangrijkste spoorverbindingen op peil te houden. De NS heeft geld tekort door een afname van het aantal reizigers en de hoge energiekosten. Vier van de vijf verdachten in de Mallorca-zaak mogen hun proces in vrijheid afwachten. De hoofdverdachte Saniel B. blijft wel vastzitten, heeft het gerechtshof in Leeuwarden besloten. En het weer vanavond en vannacht flinke opklaringen en een enkele bui. Het koelt af naar 2 tot 4 graden. Morgensochtens buien, verder ook zon en een graad of 10.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 Oh You can count on to make you feel better Got you through the thick and thin You know I got you and it looks like what you need a afraid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 a surprise Just pour me a drink and I'll tell you some lies Got nothing to lose So you just sing the blues All the time Gave you my heart Gave you my soul